3 uur. NPO Radio 1 met Suzanne Bosman. Goedemiddag. Hoogspanning in de Eerste Kamer. Op zijn Eerste Kamers, dat wel. Maar niet vaak wordt een stemming daar met zoveel spanning gevolgd. Door mensen die dringend wachten op een nier, een hart of een ander orgaan. Door artsen, door donorspecialisten. Het is drop of eronder voor de nieuwe donorwet. Elk moment kan het stemmen daar beginnen. En er valt nog helemaal niets over te zeggen. Wat zijn straks, over een half uurtje misschien, de implicaties? Gaat het zo over in één vandaag? en over het lot van minister Zijlstra. En Vandaag Opiniepanel is daar heel duidelijk over. En Vandaag na het NOS Hier is Mark Hokke. De politie heeft een man van 39 uit Emmen opgepakt... in verband met de zogenoemde kofferbakmoord. Eind maart vorig jaar werd Ralf Meijnema van 31 uit Klazinaveen... doodgevonden in de kofferbak van zijn auto. En die lag half in het Stieltjeskanaal. Vorige week werd er in opsporing verzocht... nog aandacht besteed aan de zaak...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 Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken... had eerder vandaag al geklaagd... onder meer over de ongekende anti-Russische campagne... in de Nederlandse media, zoals het werd genoemd... en de vooringenomenheid van het onderzoek naar de ramp met de MH17... dat door Nederland wordt geleid. Vanmiddag praat de Tweede Kamer over de affaire Zelstra. De meeste oppositiepartijen hebben al gezegd... dat ze de minister niet langer geloofwaardig vinden. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff wil tot het debat van vanmiddag... niets zeggen over het lot van zijn eigen minister. De Eerste Kamer stemt over de donorwet van D66-Kamerlid Dijkstra. Als die wordt aangenomen, wordt iedereen automatisch geregistreerd als donor... tenzij er bezwaren is aangetekend. Voordat er wordt gestemd, kunnen partijen nog kort iets zeggen. De totale defensieuitgaven van de NAVO-landen gaan omhoog. Dat heeft secretaris-generaal Stoltenberg bekendgemaakt. Toch blijven enkele landen achter, zoals Nederland...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 Kjeld Nuis heeft bij zijn debuut op de Olympische Spelen goud gewonnen op de 1500 meter schaatsen. Het zilver ging verrassend naar Patrick Roest. Die schaatste al vroeg een goede tijd en kon toen afwachten wat de rest deed. Ik zat, uh, ja, ik zat gewoon op de tribune met mijn familie uh, de wedstrijden te kijken. Ja, echt onwijs ner uh, nerveus. Maar ja, vooral voor uh, het laatste kwartet natuurlijk. Omdat uh, ja, Joey Mantia en Sverre Linden Pedersen zijn gewoon zo sterk. Ja, je weet, als die allebei onder je tijd gaan, dan heb je niks. En ja, Nu heb ik een zilveren medaille. <laughs> Yara van Kerkhoff pakte zilver bij de 500 meter short track. Dat was, niet meer dan, dat was niet meer verwacht na een slechte start. Ik tikte tegen Elise, geloof ik. En toen dacht ik, nou, laat ik maar gewoon mijn verlies nemen... en wel zorg dat ik snelheid hou. Want zolang je bij de groep zit, kan er van alles gebeuren. En ja, dat zie je. Nederland staat nu tweede in de medaillespiegel. Feyenoord heeft uit 5000 fans 168 supporters geselecteerd... voor een DNA-onderzoek. Daarin wordt uitgezocht of het Feyenoord-gen bestaat. De 168 supporters krijgen DNA-afnamekits thuisgestuurd... en het wangslijm wordt door wetenschappers... van een genetisch onderzoeksbureau onderzocht. Volgens dat bureau is de kans heel klein... dat er zoiets bestaat als een Feyenoord-gen. Maar we hopen natuurlijk, zoals bij elk onderzoek... iets interessants te vinden, zegt het bureau. In april komt de uitslag van het onderzoek en een woordvoerder van Feyenoord zegt dat het niet om een 1 april-grap gaat. Het weer zonnig met in het zuidwesten geleidelijk meer hoge bewolking. Het blijft droog bij maximaal 6 graden. Vannacht is het helder en vriest het een paar graden. Morgen is het opnieuw zonnig, met name in het oosten van het land. In het westen zijn wat meer wolken, het blijft wel droog en smiddags is het 4 tot 6 graden.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 NPO Radio 1. Avro Tros. Ja, het is nagelbijt voor Pia Dijkstra van D66. De Eerste Kamer stemt vanmiddag over haar donorwet. Het verschil dat dat al aan rechtvaardiging is voor een. En nu de wordt er nog gepraat wet. over een motie van de Partij van de Voorzitter, Arbeid. Daar ja, wordt over gestemd. Ja, en dan de... wordt zometeen dus gestemd over die wet. Er is niets over te zeggen over wat de uitslag zou kunnen zijn. Dus dat is echt afwachten. En daar gaan we het later over hebben. De Tweede Kamer dan, die legt minister Zijlstra vanmiddag op de pijnbank heeft het volk nog vertrouwen in hem? Het opiniepanel uh, zocht het uit. Straks alles over dus een enerverende middag aan het binnenhof. En door een foutje was de Belgische Luc Majeur even heel heel even de rijkste mens op aarde. Uw banksaldo bedraagt 200000000000000000000 euro en 23 cent. Ja, een banksaldo met 12 nullen. Nou niet voor het eerst dat iemand zich even rijk mocht rekenen door een foute overboeking. Straks het verhaal van Chris Koops uit Kampen die als student en één miljonair werd door een foutje van de bank. De rookruimtes in cafés en restaurants die worden alsnog verboden... heeft de rechter vandaag bepaald. De niet-rokersvereniging Clean Air Nederland spande een rechtszaak aan... om die speciale ruimtes te laten verbieden... En het gerechtshof stelt die vereniging nu in het gelijk. En een van de motivaties van het gerechtshof... is dat niet-rokers sociale druk kunnen ervaren... om toch met rokers in een rookruimte te gaan zitten. Klopt dat wel? Doen ze dat? We horen het zo. In feit of fictie. Maar eerst... wat is het lot van Halbesheilsta? Suzanne Bosman. Eén <tied> <en> Vandaag. Nou, de minister van Buitenlandse Zaken die moet zijn biezen pakken. Dat blijkt althans uit een onderzoek van het vandaag Opiniepanel. Gijs Rademaker is hier van het panel uh, later vanmiddag Gijs het debat ja. he, over de Poetin-leugen van Zijlstra. Maar uh, ja, de Nederlanders, in ieder geval de leden van het panel, die zijn er wel uit? Ja, maar de woorden uit de mond, de leden van het panel. Dit, nou ja, dit is een lopend onderzoek, dat zeg ik er even bij. Maar er zitten meer dan 15.000 mensen in, dus dat betekent dat ik hier, uh, hier natuurlijk wel wat tussenstanden voorzichtig kan melden. Ja, het beeld is heel kritisch. Uh, het beeld is eigenlijk vernietigend. Een, een hele grote meerderheid uh, van de deelnemers tot nu toe die vindt dat Zelstra als minister zijn geloofwaardigheid, daar hebben we allereerst naar gevraagd, helemaal kwijt is. Slechts 1 op de 20 die, uh, die vindt hem nog wel geloofwaardig. En ja, er komen reacties binnen uh, zoals deze. Iemand zegt hij heeft van zichzelf een clown gemaakt door twee maal te liegen: A, dat hij erbij was, en B, hij heeft niet correct verteld wat hem is doorgegeven. Iemand anders die zegt: ja, laten we heel eerlijk zijn, er zijn mensen met laag. Posities, Kamerleden, staatssecretarissen voor minder grote zaken weggestuurd of opgestapt. Het zou wat hypocriet zijn als hij nou mag blijven. Um Iemand anders die. Wat ik ook heel veel zie is dat, dat er gemeld wordt. Uh, goh, VVD'ers lijken tegenwoordig aan te treden om te kunnen aftreden. Uh, en iemand die zegt hier, vergis je niet, het gaat om materie die heel gevoelig ligt op zijn terrein, namelijk buitenlandse zaken. Denk alleen al aan het MH17-dossier. Hij kan onmogelijk een geloofwaardige gesprekspartner zijn. Oh, nou, okay. Hier gaat het. Ja, dus Maar jij zijn 1 op de 20, dat betekent, uh, help me even, ik ben niet zo goed in de cijfers. 5%. 90, ja, dus 95% vindt dat hij niet meer geloofwaardig is. Nou, zo uh, is het niet. We okay. hebben gevraagd, is hij zijn geloofwaardigheid kwijt? In hoever? Uh, volledig? Nou, dat zijn bijna zeven op de tien mensen. Dan heb je nog ongeveer een, een kwart die zegt... hij is deels zijn geloofwaardigheid kwijt. Uh, en dan heb je ongeveer nog 1 op de twintig die zegt... hij is zijn vo geloofwaardigheid volledig kwijt. Ja, ja. en uh, keihard opstappen? Opstappen, ja, ook dat is... Verreweg uh, de, verre weg de meeste mensen vinden horen, ja? dat hij letterlijk moet opstappen. Kijk, hij stond, hij was redelijk populair, hè, Zelstra. Hij stond toen hij aantrad. Uh, dan houden we altijd een groot onderzoek naar de, het vertrouwen... dat mensen in alle ministers hebben. Toen scoorde hij lang niet 34 procent vertrouwen. Denk je dat is laag, maar ministers krijgen nog helemaal niet zoveel vertrouwen. Hij noteerde toen zo de vijfde plek van het kabinet dat toen begon. Nu is dat vertrouwen gedaald naar 19 procent. Nou, dat is, dat is een, een flinke tik. Um, uh, ik heb natuurlijk ook even gekeken. Goh, uh, coalitiestemmers, D66'ers, christenuniers, ja, die vinden ook dat hij weg, weg moet. Okay, en wat vinden ze bij de VVD? Wat vindt de achterban van minister Zijlster zelf? Ja, VVD-kiezers zijn eigenlijk, uh, zijn het minst kritisch, maar ze zijn nog steeds in grote Mate vinden ze dat hij eigenlijk gewoon niet langer houdbaar is. Er is één groep die vindt dat uh, die is verdeeld over het opstappen en die heeft nog wel vertrouwen in Zelstra als minister, en dat zijn de VVD-leden in ons onderzoek. Het zijn nog geen enorme aantallen, maar het beeld is wel zo dat ik zeg: Nou, deze groep ziet er echt anders uit dan al die andere groepen, want die vinden eigenlijk allemaal okay. dat het niet langer kan. Ja, leden oké, okay. en maar stemmers. Stemmers duidelijk nee, niet. niet. Goed, Remco Teulings is onze politiek commentator in Den Haag. Remco, ja, we horen het panel. Dat is duidelijk daar. Ja. Opstappen, zeggen zij, niet uh -huh. meer geloofwaardig. Uh -huh. Wat verwacht jij van de stemming hè, later vanmiddag uh, bij het debat? Nou ja, het is sowieso het onderwerp wat uh, naast de donorwet hier natuurlijk uh, alles beheerst. En er wordt, er wordt gelekt en gespint dat het een lieve lust is, zou ik bijna zeggen. Uh -huh. uh, gisteren kwam natuurlijk het verhaal van de, van de Volkskrant. De follow-up op, uh, op de bekentenis van, uh, van Halbe Zijl. Dat het verhaal ook inhoudelijk niet klopte. Nou, vanochtend circuleerde er ineens een e-mail uh, op Twitter. Even onduidelijk van wie die uh, afkomstig was: uh, van Buitenlandse Zaken, van de VVD. Dat is echt niet te traceren. Dat, maar het ging in ieder geval over uh, communicatie via de mail... tussen Van der Veer, de Shell-topman... en uh, de Volkskrant en Buitenlandse Zaken. Daar zou je in kunnen lezen, met een beetje goede wil... dat hij uh, zegt de strekking van het verhaal van uh, Zelstra klopt. Maar er staat ook weer kritiek in. Bijvoorbeeld dat het uh, verhaal van Poetin dat dat, uh, historisch bedoeld was... en geen politiek-strategische uh, uh, verhaal was. Dus niet, uh, geen plan voor de toekomst. Uh, dat verhaal over Kazachstan is nice to Have, dat heb ik nooit gezegd, zei Van der Veer. Nou ja, daar kregen we vervolgens weer een hele discussie tussen journalisten over. Kortom, er is een hoop tumult hier. En terwijl die discussie bezig was, kwam er weer een reactie van de Russische ambassade. Die maakt zich weer boos over het verspreiden van fake news over hun land. Kortom, er is heel veel onrust om dat debat. En het lijkt alsof er bepaalde mensen baat bij hebben om zoveel mogelijk mist op te werpen nu. Oké, okay, laten we eens even luisteren naar wat reacties. Die we optekenden eerder vandaag in de Tweede Kamer. Ik vind dat er vanmiddag een debat is en ik vind ook dat ik tot die tijd niks zeg. Oh, dat is niet veelbelovend. Nee, ik beloof u inderdaad dat ik niks zeg. En dat is maar waarom wil u niks zeggen? Als er vanuit... oh, vanuit... vanmiddag een debat is, dus dan uh, ga ik tot die tijd gewoon niks zeggen. Maar houdt u steun in de heer Zelstra? Ja, en dat is dus weer iets wat te maken heeft met het debat wat vanmiddag is en waarvoor ik niks ga zeggen. Daar is een debat voor vanmiddag. Ja? U wil daar niet op vooruit lopen? Nee, dat doen we nooit bij debatten. Zeker niet als het gaat. Om de positie van de bewindspersoon. Is het een moeilijke keuze? Uh, dat is aan hem om zich te verdedigen. Oké, okay, dus u laat de bal bij hem? Nee, ik heb aangegeven wat ik gisteren zei en er is vanmiddag een debat. Ja, Martijn ja. Heijder, Pechtold van D66... en daarvoor Dijkhoff van de VVD. Remco, wat zegt dit allemaal? Nou ja, dat zegt dat... Kijk, gisteren was het duidelijk. Gisterenochtend, toen het verhaal vers van de pers kwam... de spijbetuiging van, van Halper Zijlstra over zijn leugen... toen was er een heel duidelijke woordvoeringslijn... onder de coalitiepartijen afgesproken. Van, uh, oké, okay, het was ontzettend dom. Misschien zelfs oliedom. Maar inhoudelijk had Zijlstra het toch wel bij het rechte eind. En je ziet dat die lijn helemaal is losgelaten... Uh, niemand zegt nog iets. Uh, gisteren zei Pechtel bijvoorbeeld nog... nou, uh, ik vind het heel openhartig van Zijlstra... dat hij dat heeft gezegd. En ik moet de eerste rust nog tegenkomen... die zijn fout uh, recht zit. Nou ja, dat soort uh, ja. toch redelijk stoere praten... hoor je echt niet meer. Iedereen wacht nu het debat af. Ook bij de coalitie. Ja, maar uit wat je eerder zei... namelijk dat er een hoop spin is. Mm -hmm. he, al dan niet schimmig wat de afkomst daarvan is. Een, ho een ja. hoop mis. Daardoor krijg je toch de indruk... dat er uh, toch krachten zijn die alles op alles zetten... om Zijlstra in het zadel te houden. Zeker. Kijk, uh, het is natuurlijk niet fijn om een minister te verliezen. Rutte ging gisteren Paul staan voor, voor Zijlstraat. Was er natuurlijk ook zijn compaan bij het onderhandelen over dit kabinet. Die kabinetsformatie hebben zij met z'n tweeën ja, volbracht uiteindelijk. Ja, wat je ziet aan het verspreiden van zo'n mail. Ja, ze proberen dan toch een beetje de, de inhoud van het debat te verleggen. Te verleggen van een die gelogen heeft naar een soort van inhoudelijke afweging. Van, nou, misschien geeft Van de Weer Zelstra wel een beetje gelijk. Uh. Uh, door te zeggen dat de strekking van het, haal wel, het verhaal wel klopte. Ja, op een manier probeer ze dan de, de, de focus van het bad meer daarop te leggen... in plaats van op de, de, de grove leugen van uh, Zelstra. In hoeverre dat succes heeft, moet je altijd maar afwachten natuurlijk. Uh, ja. Kamerleden zijn ook niet achterlijk. Intussen is het interessant om te kijken hoe deze hele affaire uh, afstraalt uh, op de chef. Uh, op, op Mark Rutte en Gijs. Mm -hmm. Jullie hebben ook uh, gepeild ja. uh, het vertrouwen in, in Rutte zelf en in het kabinet. Ja, dat doen we vaker. Ik, nogmaals, ik ben voorzichtig. Dit is een lopend onderzoek en uit Daarmee bedoel ik... je dat je pas eind van de dag ja. een, een, een stevige resultaat ja. hebt... maar nu wel een, een sterke indicatie. Precies, ja. de indicatie, daar gaat het om. Mm -hmm. um, um, aan het eind van de dag hebben we echt genoeg mensen... om daar harde cijfers van te kunnen geven. Maar inderdaad, het vertrouwen in Rutte en het kabinet hebben we ook voorgelegd. Ja, ik zie dat het vertrouwen in het kabinet licht lijkt te zijn gedaald... maar ik zou dat zeker niet relateren aan, uh, aan, uh, aan deze kwestie. Dat weten we oprecht nog niet. Um, en het vertrouwen in Rutte is eigenlijk ook niet zo gedaald. Dus waar je ziet dat dat zelfs echt een enorme tik krijgt... zie je dat. Dat, dat ik zou zeggen, dit straalt voorlopig nog niet echt af op Rutte. Ja, hoe uh, ervaar jij dat, uh, Remco Teulings? Want ja. Ja, het, het personeelsbeleid uh, van de premier... Ja, <lacht> dat, dat, kan, dat kan misschien een beetje beter. <lacht> nou ja, in het vorige kabinet vielen de nodige bewindspersonen uit de bus. Uh, weken steven opstelten van de steur. Hennis, uh, maar dat had natuurlijk ook te maken... met de afspraak die Rutte destijds met Samsom had gemaakt... van we gaan deze rit koetkekoet uitleggen. Uitzetten. Maar we hebben namelijk hele belangrijke plannen om uh, uit te voeren. Dus het kabinet is belangrijker dan de bewindspersonen. En dat moet bij dit kabinet natuurlijk nog maar, uh, nog maar blijken. Met vier partijen is het ook lastiger om zo'n uh, afspraak uh, te maken. Um, ja, en sowieso heeft Rutte altijd de neiging om bij commotie eerst voor zijn mensen te gaan staan. Dat deed hij bij, uh, volgens mij, bij al die namen die ik uh, net noemde ook. Uh, bijvoorbeeld opstelt. zei hij toen hij een opspraak uh, raakte. Van, nee, die, hij zit er bovenop. Ivo, uh, full focus. Nou, een paar, uh, paar weken later was hij weg. Uh, Kortom, Tom, het is een sympathieke eigenschap van Rutte om daarvoor uh, te gaan staan. Uh, maar ja, als uh, de minister in de problemen komt, uh, zoals nu ook staat, moet hij toch echt uh, zijn troep zelf, uh, zelf opruimen. Er is ook geen enkele aanwijzing dat Rutte zich er echt mee heeft bemoeid. Hè? De, hij schijnt enkele weken geleden al op de hoogte te zijn gesteld... Um, maar echt de betrokkenheid van Rutte bij dit dossier uh, is niet, uh, okay. daar is niks over bekend. En dat zou natuurlijk ook echt dodelijk zijn. Nou ja, wij Politiek dachten, dodelijk bedoel ik dan natuurlijk. In onze peiling dachten we, ja, gelukkig maar. Oh ja. En, en wij dachten nog van, uh, uh, we zien hier geluid dat mensen zeggen... ja, hij wist ervan, uh, uh -huh. hij stond toch nog voor zijn, uh, voor zijn vriend en, uh, en collega. Ja. Dat maakt hem minder geloofwaardig. Maar in alle eerlijkheid, ja, het zijn incidentele reacties. En ik zie dat beeld van geloofwaardigheid is eigenlijk redelijk uh, normaal voor Rutte. Okay. Remco, eerst eens kijken hoe het in de Eerste Kamer gaat. Dat is nu op korte termijn en dan later. Ja. Hoe laat begint het debat uh, over Zijlstra? Dat Met is Zijlstra? na de stemmingen, dus daar is geen exacte aanvangstijd voor te geven. Maar dat verwachten we zo na vieren. Zou ook na half vijf kunnen. Tegen vijf uur. Okay. In de namiddag. Goed, we gaan het zien. Remco Teulings, Gijs Rademaker. Dank uh, vanavond natuurlijk ook de laatste stand van zaken. De definitieve uitslag, denk ik, van het Eén Vandaag Opinipanel. Kwart over zes en PO2. Let op, bij Eén Vandaag. Oké, okay, dankjewel. Nieuws via de NOS dan. Dankzij uh, anonieme tips wordt een groeiend aantal drugsladingen onderschept. Worden drugslabs ontmanteld. En kan straathandel beter worden aangepakt, zegt het platform Meld Misdaad Anoniem. Dat meldpunt ontving afgelopen jaar ruim 4000 meldingen over harddrugs. Dat is een stijging van 20 procent. Mark Jans is woordvoerder van Meld Misdaad Anoniem. Goedemiddag. Goedemiddag. Hebt u meneer Jans een uh, verklaring voor die stijging? Ja, dat is altijd heel lastig om daar een eenduidige verklaring uh, voor te geven. Nu is het wel zo dat er vorig jaar in de media heel veel aandacht geweest is... met name voor, uh, voor de productielabs en uh, de gevaren die daaraan kleven. Omdat er, de politie heeft veel gewaarschuwd voor het feit... dat uh, dit soort labs steeds vaker voorkomen in, uh, in woonwijken. Ja, en wordt er ook meer opgelost? Hoe, hoeveel misdaden heeft de politie dankzij deze tips... nou af, afgelopen jaar kunnen oplossen? Nou, het afgelopen jaar al, al meer dan 850. Uh, maar dat aantal dat zal ook nog oplopen, omdat we uh, ja, nog heel veel onderzoeken nog lopend zijn. En dat het wat langere tijd duurt voordat, uh, voordat, ja, voordat zo'n zaak uiteindelijk uh, teruggekoppeld wordt. Mm -hmm. Niet alleen meldingen begrijpen krijgt u binnen over drugs en, en criminaliteit. Hè? Nee, zeker niet, zeker niet. En, ja, een andere opvallende stijging uh, is wel uh, het aantal meldingen over uh, voetbalgeweld. Nou ja, dat is voor een deel te verklaren uh, door de rellen in de Rotterdamse binnenstad uh, begin mei. En toen heeft de politie ook echt een oproep gedaan en veel beelden getoond, onder andere in opsporing verzocht van, uh, van relschoppers uh, die gezocht worden. En dit lijkt echt een, een onderwerp te zijn uh, van mensen die echt kiezen om dit bij uh, Meldmisten anoniem te melden. Nou ja, dat is op zich ook wel te verklaren. Hè. Het zijn supporters onder mekaar. Uh, tegelijkertijd uh, geven deze mensen toch wel het signaal af van ja hè, voetbal, daar ga je voor je plezier naartoe. ja En daar hoort dit soort ongeregeldheden en dit soort geweld wordt daar niet in thuis. En die kiezen dan toch voor om wel te melden. Ja, wat voor motieven dan ook? Men weet u te vinden. Meld misdaad anoniem. Mark Jansen, dank u wel. Waar heb ik dat eerder gehoord? De Belgische Luc Mailleu kon zijn ogen vast niet geloven toen hij zijn saldo van de bankrekening ging checken. Stond namelijk een duizelingwekkend bedrag op. Een Belge a pensé quelques instants qu'il était l'homme le plus riche du monde. Camille Matoulin, il s'appelle Luc, il vient de Dinant. Hij Il a reçu sur son décompte visa la somme de... 2000 milliards d'euros le tout sur sa carte visa. 2 biljoen euro, een onvoorstelbare hoeveelheid geld. De rijkste man ter wereld was hij door een foutje opeens. Een miljonair, miljonair, biljonair. Overkwam ook Chris Koops uit Kampen in 2012. Goedemiddag, Chris. Goedemiddag. Ja, hoe kwam jij erachter in de tijd dat je zo rijk geworden was? Nou, ik was op dat moment gewoon student. En ik checkte even mijn internetbankieren of mijn studiefinanciering al bijgeschreven was. En toen kwam ik ineens achter dat er 936.814 euro... uit mijn hoofd uh, op mijn rekening stond. En dat vond ik eigenlijk wel heel, uh, heel vreemd. Ja, <laughs> Daar schrok ik een beetje van. Dus ik, ja. ik dacht van, uh, laat ik me even uitloggen. Dat is vast iets uh, softwarematig uh, wat er aan de hand is. En uh, nou, toen ging ik nog een keer inloggen. Het stond gewoon nog steeds. Ja, bijna een ja. miljoen. ja, en, en ja. Is, nou ja Inderdaad, uh, je gelooft het in eerste instantie niet. En dacht je ook meteen van, ja, hier is iets heel erg fout gegaan. Ja, inderdaad. Dat, dat dacht ik. Dat was mijn eerste uh, gedachte. En ik denk van, laat ik even naar de bank toe lopen, Want uh, ik studeerde op nog. dat moment in het centrum. <laughs> ja. ja, ik studeerde in het centrum van Deventer. En ik denk van, uh, laat ik even naar de, uh, de vestiging lopen van ABN AMRO. En uh, ja, de, de medewerker die op mij op dat moment hielp... die, uh, die wimpelde eigenlijk redelijk eenvoudig af. Van, ja, sorry, klein foutje. Uh, we zetten het recht. Uh, en op dat moment toen dacht ik van, hè... Hoezo uh, word, word ik zo makkelijk eigenlijk hier uh, ja, mm -hmm. het kantoor weer uitgestuurd? En toen zat ik in de trein terug naar huis. En toen dacht ik, nou, zo makkelijk moet ik me eigenlijk niet aan de kant laten zetten. Dus toen heb ik even een mailtje gestuurd naar een uh, media. En, ja, en toen werd het redelijk snel opgepikt. En uh, ja, toen, toen kwam ik in allerlei media naar voren. Nou, ja. en Ben je erachter gekomen wat er fout is gegaan? Ja, het is me later wel eens uitgelegd... dat, uh, dat het eigenlijk uh, puur achter de scherm iets fout zou zijn gegaan... met het invoeren van een bepaalde wisselkoers. En dat ik het geld daadwerkelijk nooit echt op mijn rekening heb gehad... Maar ja, dat, dat is voor mij uh, iets waar ik mij uh, normaal gesproken niet mee bezig hou, Dus ik zou niet weten hoe dat uh, in elkaar steekt. Ja, maar goed, uh, de bank die zei niet van... oh, Meneer Koops, wat geweldig dat u dit bent komen melden. En uh, we, ga, we gaan u vetteren. Want zo'n zo eerlijke klant, dat vinden we heel erg fijn. Dus eh, je gaf al aan van... Oh, ze namen het wat, wat, wat matigjes op. Ja, klopt. Ja, ik voelde me een beetje ontdaan over de manier waarop ja. ik op dat moment was behandeld. En... Uh, ja, nogmaals, ik ben uh, naar de media gegaan. En, en naar aanleiding van alles wat er in de media naar voren kwam toen... Uh, ben ik uitgenodigd voor een gesprek met de vestigingsdirecteur. En die, uh, ja, die heeft zijn excuses aangeboden. En die heeft me uiteindelijk... Uh, ja, volgens mij was het toen niet van 15 euro aan waardebonnen... waar ik meer uh, het kantoor mocht verlaten. Uh, ja, toevallig ik moet je moet echt om lachen, een 15 euro. Ja. Ja. ja, zoiets. Hmm. En toevallig had ik ook een docent die bij dezelfde bank had gewerkt in het verleden. En met hem had ik uh, dit besproken. En hij zei toen tegen mij, van, Hè, wat, wat, wat bijzonder, want in de tijd dat ik er nog werkte, toen uh, gaven we wel eens grote uh, uh, sommaties aan, aan mensen hmm. om uh, als, als goedmaker. Nou, maar niet in het geval <laughs> van Chris en Kampen, Kampen, nee. Nee, uh, nee nou ja, helaas. Uh, meteen naar een andere bank gegaan. Ja, nee, dat niet. Dat ik ben nog wel trouw gebleven. Oh, ja. nou, Tweede kans. Zegt deze Belg, die Luc Malieu, die blokkeerde meteen zijn creditcard, omdat hij niet vertrouwde. En kon daar al niet meer bij die twee met ongelooflijk veel nullen, een biljoen. Uh, wel kreeg hij heel veel vriendschapsverzoeken via Facebook. Um, om, om duidelijke motieven, denk ik. Had jij in de tijd uh, ook in één keer uh, heel veel nieuwe vrienden? <tie> Nee, ik had niet uh, extra veel vrienden. Ik heb wel uh, ja, veel, veel aandacht op dat moment gehad. Omdat heel veel mensen die mij kennen, die dat ook. Ja, ik heb het gedeeld op Facebook. Dus iedereen die reageert erop. En sommige mensen die horen het of die lezen het in de krant. En ja, dat, dat was wel heel leuk. Ja, maar ze Om vroeg eventjes, niet meteen of jij een droogtrommel of een wasmachine voor ze wilde kopen. Want, uh, zover ging het uh, <laughs> nee, waarschijnlijk niet. niet. Nee, nee, nee. Wat had je gedaan ja. als je toch die miljoen had mogen houden? Weleens over gefantaseerd? Ik denk dat je een eigen bedrijf was begonnen. Oh. Ja. Oké. Okay. En heel veel was gaan reizen. Ja, ja dat, dat, iets leuks moet er dan natuurlijk ook wel bij. Wat is het uiteindelijk geworden? Ja. Is dat bedrijf er toch gekomen? Nee, daar, daar ben ik nog hard voor aan het sparen. Oké. Okay. Nee. Dat is nog uh, toekomstmuziek. Oké, okay, nou ja. bedankt in ieder geval dat je dit verhaal met ons nog een keertje wilde delen. Dat verhaal uit 2012 toen uh, een miljoenje uiteindelijk een VVV bon van 15 euro opleverde. Chris Cooks. dankjewel. Feit of fictie? Nou, Lammert, roken in de horeca, dat wordt nu helemaal onmogelijk, hè? Ja, het wordt verboden. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag vandaag besloten.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 En in die uitspraak staat de volgende passage. Een bezoeker die zelf niet rookt... maar wiens vrienden zich in de rookruimte bevinden... kan niet kiezen voor het gezelschap van zijn vrienden... zonder te worden blootgesteld aan tabaksrook. En nu komt hij. Niet-rokers kunnen al dus sociale druk voelen om de rookruimte te betreden. Oké, okay, ja, een beetje zo van ja, dan mis ik alle roddels, dus ik moet wel mee het ja. ook in, inderdaad, ja. om gezellig met je te kunnen praten. Um, um, maar waar baseert het hof zich nou uiteindelijk op? Ja, daar was ik ook heel benieuwd naar. En persrechter Martine Honé zegt het volgende. Die stelling is ingebracht door de partij die deze procedure aanhangig heeft gemaakt. En die partij heeft ook een artikel overgelegd van meneer Bantema... die uh, onderzoek heeft gedaan naar uitzonderingen uh, op het rookverbod. Uh, Bantema heeft onder andere caféhouders geïnterviewd. En die caféhouders hebben verklaard... dat ook de niet-rokers bij de rokers in de rookruimte gaan zitten. Daarop is het gebaseerd... En de juistheid van dat artikel is in deze procedure niet uh, ter discussie gesteld. Hé, hey, meneer Bantema, een soort alles weten. Wie is dat? <laughs> ja, dat is uh, Willem Bantema, verbonden aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. En hij schreef vorig jaar een artikel... naar aanleiding van zijn proefschrift Cafés in Opstand... voor de Rijksuniversiteit van Groningen. Maar daarin rept hij met uh, geen woord over de sociale druk... die niet rokers voelen om een rookruimte binnen te gaan. Ik heb onderzoek gedaan naar de naleving van het rookverbod door caféhouders. En heb die caféhouders ook een aantal vragen over de rookruimtes gesteld. Maar over de niet rokers heb ik geen uh, onderzoek naar gedaan. Die heb ik niet uh, geënqueteerd of geïnterviewd. Ai, uh, dan zou je zeggen, Lammert, het hof heeft uh, een steek laten vallen. Ja, dat vindt uh, deze Willem Banten maar wel. Dat vind ik een hele kwalijke zaak. Ik vind het op zich heel erg goed dat onderzoeksresultaten... en de wetenschappelijk onderzoek ook wat gebruikt voor beleid... en, en misschien wel voor rechtspraak. Maar dan moeten ze wel de juiste resultaten uh, gebruiken... en ook controleren of het klopt. Dat vind ik wel belangrijk, ja. Ah, ja, goed. Dus, dus je zou zeggen, er valt hier wat weg. Maar wordt die uitspraak daarmee anders? Uh, nee, dat denk ik niet. Die ah. uitspraak is gedaan, die staat. Maar mede dus op basis van een argument dat geen feit is, maar fictie. En ja, dat voor een hoge rechtshof. Op zijn zachtst gezegd, toch wel een beetje slordig. Ja, denk je dat het wat minder druk wordt in het uitgaansleven nu? Dus ah, ik denk dat iedereen nu voor de, voor de deur gaat staan. Ah. En dat je dus wel door die rook moet. Dat je niet meer kunt kiezen of je die rook wel of niet inademt. Want als je naar binnen wil, zal je daardoor... Moeten ja, dus moeten ook, ook lopen. Het echt, echt wat de lucht. Nee. Geen idee. Nee. Lammert, dankjewel. Kan Halbe Zijlstra nog aanblijven als minister na zijn uh, Poetin-leugen? Nou, daar hadden we het al eerder over, maar we gaan eens even kijken hoe het in de Eerste Kamer gaat met uh, de stemming over uh, het wetsvoorstel van uh, Pia Dijkstra aan de nieuwe donorwet. Nou, we horen zo meteen hoe het daar uh, is. Tegen vieren Training vandaag met wat, Lammert? Ja, gefeliciteerd, want het is vandaag Wereldradiodag. Ah. En binnen een dag van je griep af, binnenkort zou het kunnen. Hoe dat, uh, vertel ik zo. Oké, okay, eerst het nieuws. NPO Radio 1. Hier is Voorafgaand aan het Kamerdebat over de leugen van minister Zelstra over president Poetin, heeft de Russische ambassade een felle verklaring afgelegd. In Nederland is volgens de Russen sprake van een continue stroom aan anti-Russische propaganda.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 De totale defensieuitgaven van de NAVO-landen gaan omhoog... maar onder andere Nederland blijft achter met zijn financiële bijdrage. De Amerikaanse regering eist dat de Europese lidstaten... hun afspraken nakomen en meer geld op tafel leggen. De komende dagen spreken de NAVO-ministers van Defensie elkaar... tijdens een speciale vergadering in Brussel. En Kjeld heeft bij zijn debuut op de Olympische Spelen... goud gewonnen op de 1500 meter schaatsen. Zilver ging verrassend naar Patrick Roest, ploeggenoot van Kjeld Brons was er voor de Koreaan min Kim. De Olympische Winterspeler in Pyeongchang. Pyeongchang is een Olympic Olympisch nieuws met Geo Olympens. Ook op de vierde dag van de Olympische Spelen sloeg Nederland weer toe. Drie medailles: één bij het short track en twee bij het schaatsen. De grootste lof was natuurlijk voor Kjeld Nuis, die goud pakte op de 1500 meter. De basis legde hij met een razendsnelle opening. Ja, ik. Uh... Ik was echt verbaasd door die Japaner dat hij nog onderdoor kwam. En zeg. Uh, ja, even aanpoten nou. En toen uh, maakte ik me even kwaad een rondje. En uh, dat resulteerde in 5-0. Dus dat was, echt, uh, dat was echt heerlijk. En uh, ja, toen kon ik hem gewoon doorpompen. En dat laatste bochtje was echt zwaar. Maar weet je, maakt allemaal niet meer uit. Ja, ik wou net vragen: Heb je lekker gereden? Ja, ik heb heerlijk gereden. En ook ver uit te en Op het moment dat het moet gebeuren. En we wisten wel dat je het kon. Maar dan nog, hè? Dat is het kunstje, hè? Ik ben super blij dat het gelukt is.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 dat heb ik nu gedaan en ik ben super blij. Deze is me zo fucking veel waard. De overwinning van Nijs was voorspeld. De tweede plaats van Patrick Roes was dat zeker niet. De winnaar van het zilver was er zelf ook door verrast. Ja, zeker. En uh, ja, zeker met het uh, gezien het seizoensverloop voor mij. Uh...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 Ja, uh, leeg, blokkeerde. Uh, er zat weinig uh, power achter. Ik voelde het al bij de opening, het ging iets lekker. En uh, nadat nou, hij viel, uh, niet helemaal in mijn hoofd bij. Ik uh, kan gewoon niet in mijn ritme, totaal niet eigenlijk. Niet wat ik deze week niet zie in ieder geval. Naast de twee Nederlanders op Goud en zilver... werd het podium op de 1500 meter gecompleteerd door een Zuid-Koreaan. Kim Min-Seok, die brons veroverde. En ook bij het shortrek was er oranje succes. Jara van Kerkhoff veroverde zilver op de 500 meter. Dat was een spectaculaire, maar moeizame finale. tikte tegen Elise, geloof ik. En toen dacht ik, nou, laat ik maar gewoon mijn verlies nemen. En wel zorg dat ik snelheid hou. Want zolang je bij de groep zit, kan er van alles gebeuren. En dat zie je. Ja, en wat gebeurde er daarna allemaal?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 Nou, het werd dus zilver door de disqualificaties van de nummer 2, Of de nummer 1 zelfs, een Koreaanse die uh, iets fout had gedaan. En vandaar dus dat uh, Jara van Kerkhoff opstroomde naar die zilveren medaille. Het grote was trouwens voor de Italiaanse Ariana Fontana. En de medaille van Jara van Kerkhoff was voor de short ploeg een pleister op de wonden. Want kort daarvoor werden de mannen uitgeschakeld in de relay. De ploeg van bondscoach Jeroen Otter werd tijdens de halve finale gedisqualificeerd. Susanne Bosman. Eén vandaag. En de komende weken gaat een vandaag lokaal. Tot de gemeenteraadsverkiezingen duiken we in de thema's waar het plaatselijk echt om gaat. Elke dag een verslag en op vrijdag dan een hele uitzending vanaf locatie. En deze week nieuwe huizen in Den Haag. De gemeente wil het Sleetse bedrijventerrein Binkhorst omtoveren in een wijk voor hippe bewoners. Duizenden woningen zijn gepland, maar de bedrijven die er zitten, die zijn niet blij. Merkt verslaggever Laura Kors. Onze grote angst is dat er voldoende rekening wordt gehouden in de plannen met de zittende bedrijven. Want waarom zou dat niet zo zijn? Omdat wij ja, soms toch het idee krijgen dat uiteindelijk de gemeente toch liever woningen hier heeft dan echt bedrijven. Huizen midden tussen de bedrijven, zoals de gemeente wil. Koen Verhaag van de Ondernemersvereniging, die de bui al hangen. moet je dus voorstellen, stel dat hier uh, uh, woningen komen. Elke ochtend om 6 uur rijden hier natuurlijk van deze bakkerij heel veel uh, bestelwagens. En uh, af en aan. Ja, want we staan nu voor de ingang bij Maison Kelder, een ja. bakketbakkerij in Den Haag. Vooral bekend van de hazelnoodtaarten. En. Nou, op een steenworp afstand, zeg maar op drie meter afstand, komt een appartementencomplex. Zou, zou dat zou kunnen inderdaad. En ja, dan krijg je natuurlijk het probleem die mensen die, die zeggen van... ja, uh, hè, vind ik dat dan op den duur nog wel leuk aan een afvoer van, uh, van vrachtauto's? Alleen de vraag is even, waar laat je dat risico dan vallen? En wij vinden dat dat risico niet moet vallen bij de bedrijven. Maar dat er bijvoorbeeld grote afstand wordt gecreëerd... tussen de zittende bedrijven en de nieuwe woningen. Waardoor er weinig, uh, zou ik maar zeggen, conflicten ontstaan voor wat, uh, wat de mensen... Ja, maar ja, zoveel ruimte is er niet in nee. de stad. Dat is een probleem inderdaad. Dus ja. Nee, niet in een soort natuurgebied waar hectares aan grond nee, maar, open liggen. Maar het is natuurlijk wel zo dat deze bedrijven, die zitten hier al tientallen jaren en die zitten hier volledig legaal en die voldoen aan alle uh, eisen en uh, verplichtingen en vergunningen. U zegt eigenlijk, de gemeenteraad heeft op dit moment niet genoeg oog voor ja. het belang van de ondernemers. Nee, dat, dat, gaat, dat gaat te ver. Uh, om, om dat te zeggen, we vinden wel op zich dat de gemeenteraad er, uh, wel oog voor heeft, maar ja. Wij vinden dat ze er nog meer oog voor moeten hebben. Dus eigenlijk heb je wel gelijk, als je dat zegt. <lacht> ja. En u neemt hem mee naar de banketbakkerij, niet alleen om taart te eten, wat we natuurlijk ook gaan doen, maar ook omdat dit nu al een voorbeeld is van waar het schuurt. Ja. ja. Nu al. Ja. Laten we even een kijkje nemen. Europa. Oh, geur van roomboter, een bladerdeeg. Bob Kaptein, eigenaar van Meselkelder... Kelder. Er komen klachten binnen over uw zaak uit de buurt. Wat doet u verkeerd? U bedoelt geluidsoverlast en geuroverlast. Ja, er komen klachten binnen. Dus, uh, de gemeente Den Haag heeft, uh, die vond het noodzakelijk om op twee meter van onze koelmotoren uh, statushouders te plaatsen. Dus asielzoekers die op twee meter afstand van uw uh, bedrijf wonen, die klagen over de stank? Over geluidsoverlast en de geur... En het is terecht dat ze klagen, want als je op twee meter van een koelmotor slaapt, dan slaap je niet lekker. Het zijn zeven motoren, het zijn zeven koelmotoren. En deze houden de koelingen op temperatuur, de vriezers op temperatuur en die slaan aan en uit. Onze klanten willen ook geen warm gebak, hè? het moet gewoon koud blijven. Twee meter vandaan slaapt, want achter dit raam zitten de statushouders. Ja, dat is gewoon rot. En... Volgens de nieuwbouwplannen van de gemeente komt op 4 meter van deze motoren komen er nog meer huizen. Volgens mij komen er ruim 4500 woningen en de eerste zitten hier op 4 meter vandaan. Ik hoop dat ze misschien al een beetje hardhorig zijn. Kijk, het hoeft natuurlijk niet zo te zijn dat mensen gaan klagen. Nee, maar is het niet om het geluid, dan is het om de geur. He, dus, dus... Maar u gaat er al vanuit dat mensen per definitie gaan klagen? Ja, daar ga ik vanuit. Want er zijn zaken, als geluid zou je misschien tegen kunnen houden, technisch, maar geur kun je niet tegenhouden. Zeg gewoon, dat gaat gewoon glazen opleveren. Dat gaat glazen opleveren. Kijk, Dennis, je bent een topper. Ach. Vers gemaakte hazelnoodschuimgebakjes komen eraan. Ik zie gewoon niet. krijg je het gewoon. Niet. Nee. Versen, krijg je het gewoon niet. Oh, fantastisch. Oh, okay. Eet makkelijk. Ik zie tussen het personeel dat hier loopt, heel veel jonge gezichten. Bent u een leerbedrijf? Ja, wij zijn een leerbedrijf. U levert de gemeente Den Haag dus heel veel stageplekken. Ja, wij leveren heel veel stageplekken. Dat zijn, uh, ach, dat zijn felbegeerde posities tegenwoordig. Er zijn er niet zoveel. Als wij uiteindelijk hè, de stad worden uitgepest... ik kan het niet van mijn stagiaires van 15, 6 jaar oud vragen... om onder de a 4 door te fietsen, s'nachts op een fietsje... richting de industrieterreinen buiten de stad. En heeft u het idee dat er iemand voor uw belangen opkomt in de gemeenteraad?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 Ja, ze zijn ook favoriet bij het koninklijk huis. Mag je daar iets over zeggen of niet? Willem-Alexander eet ze volgens mij de laatste tijd wat minder, want hij ziet er heel gezond uit. Goed, morgen meer van het bedrijventerrein. Binkhorst in Den Haag. Omwonenden daar zijn niet te spreken over de inspraak. Gemeente zeggen ze heeft ze genegeerd. Verder met de spanning over de donorwet van Pia Dijkstra. De Eerste Kamer stemt vanmiddag over het voorstel van het D66 Tweede Kamerlid. En dan verslaggever Wilco Boom. Ja, Wilco, het duurt allemaal wat langer dan aanvankelijk gepland. Hoe staat het er inmiddels voor? Ja, de vergadering is nu even geschorst na een uitvoerig debat over de vraag... of de positie van nabestaanden wel duidelijk genoeg is geregeld. In die nieuwe wet van Pia Dijkstra staat dat iedereen automatisch geregistreerd wordt... als potentiële orgaandonor, tenzij je specifiek laat vastleggen... dat je dat niet wilt. Nou, een aantal senatoren heeft kritiek op de wet... omdat die onduidelijk zou zijn over wat er moet gebeuren... als de overledene geen maar diens nabestaanden juist wel bezwaar hebben... of ook in de situatie dat er helemaal geen nabestaanden zijn. Nou, een van de critici van de wet is uh, senator Kofferman... van de Partij voor de Dieren. Laten we even luisteren naar een uh, debatje tussen hem... en initiatiefnemster Pia Dijkstra. Op het moment dat je een wettelijke regeling wilt die alle Nederlanders betreft... dan zou je daar helderheid in die wet moeten uh, vastleggen. En op het moment dat je dat niet doet... dan laat je te veel ruimte voor heel veel onrust. En die onrust leeft op dit moment in het land. En die zou die wet kunnen voorkomen. Dat heeft u niet gedaan. En daarvoor zou er voldoende aanleiding gevonden moeten kunnen worden... om dat op een betere manier te regelen. Voorzitter, um, de bewijslast... Uh, daarvan hebben we nou juist gezegd, die moet je inderdaad niet zwaar maken. Juist voor de mensen die aannemelijk uh, kunnen maken dat de uh, geregistreerde geen bezwaar, dat dat niet overeenkomt met de wens van de overledene, dan moet je juist het gesprek, de dialoog tussen arts en, en, en nabestaanden de ruimte voor geven. Maar het is wel heel goed om dat vast te leggen. Ja, Dijkstra die wil dus die positie van die nabestaanden vooral regelen in overleg met de artsen. Een aantal senatoren is daar huiverig voor. De Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer die probeert de kritiek op het voorstel van Dijkstra te ondervangen met een motie. En daarin staat dan dat er in samenspraak met de medische sector een kwaliteitsstandaard zou moeten worden afgesproken. Uh, strekking daarvan zou moeten zijn dat er geen organen worden uitgenomen... als er geen nabestaanden zijn of als de nabestaanden grote bezwaar hebben. Nou ja, een aantal senatoren vindt dat dus weer niet goed genoeg... want het moet in de wet zelf worden geregeld. De wet zelf moet, moet helder zijn. Nou, over die motie moet ze zometeen eerst gaan stemmen... voordat ze aan de wet zelf gaan beginnen. En hoe dat gaat aflopen, dat is eigenlijk nog steeds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 Wij missen een van, uw, uh, een van uw eerste Kamerleden. Kunt u uitleggen waar zij is? Dat ga ik straks in mijn stemverklaring kort toelichten. U wilt het nog niet met de luisteraar van Radio 1 delen? In mijn stemverklaring. Ik denk over een half uur, drie kwartier. Dan, uh, dan zal ik er iets over zeggen. Want het gerucht gaat, uh, sterker nog, dat is een heel sterk gerucht dat dit Kamerlid uh, wellicht nee had willen stemmen. Mijn stemverklaring straks ga ik iets over vertellen. Ja, Ada Gerkens van de SP is dus afwezig. En voor de voorstanders van de wet is dat een tegenvaller. Want iedereen dacht dat zij, net als de rest van de SP... voor die wet zou gaan stemmen. Dit betekent dus in elk geval één stem minder voor de wet. En voorlopig duurt het nog wel even of die wet het gaat halen. Om tien voor vier beginnen de hoofdelijke stemmingen. Eén voor één moeten al die senatoren voor of tegen zeggen. En het zijn er, als ze er allemaal zijn, min Ada Gerkens 74. Dat gaat dus wel enige tijd duren... Dan gaan ze ook eerst over de motie stemmen, dan pas over de wet. Het gaat dus echt nog wel een tijdje uh, duren voordat we weten of hij het wel haalt of juist niet. Wilco Boom, dankjewel. Ja, bijzondere middag daar uh, in de Eerste Kamer. En wie dat debat uh, en, en de stemmingen met spanning volgt is uh, Tineke Wind, transplantatiecoördinator van het UMC Maastricht. Goedemiddag, mevrouw Wind. Goedemiddag. U kijkt ook mee via streams uh, en dergelijke. Ja, wat, wat vindt u ervan zoals dat gaat uh, deze middag? Ja, het, het gaat ontzettend spannend worden, denk ik. En uh, ik denk, er is al heel veel over gesproken in de Eerste Kamer, eerst in de Tweede Kamer, toen in de Eerste Kamer. En je ziet dat het, ja, wat voor moeilijke kwestie dit voor veel mensen is. Um, en dat tot op het laatste moment er uitgebreid uh, gesproken wordt. En um, dus het, het maakt wel hoe uh, spannend mm -hmm. het is. Ja. En, um, waar het om gaat. Het gaat natuurlijk wel om iets uh, heel belangrijks. En dat, ja. weet, dat merkt u elke dag door uh, uw werkzaamheden. Gaan we het straks wat uitgebreider over hebben. Remco Teulings, politiek ja. commentator. Nou ja, weer een hoog oplopend debat daar in de mm -hmm. Eerste Kamer. Wat zegt dat over deze wet? Nou ja, kijk, het, het is ook een echt debat. Hè. Er worden echt uh, meningen uitgewisseld. Uh, bij de meeste debatten kun je van tevoren al een beetje uh, voorspellen... hoe de verhoudingen liggen, omdat er meestal sprake is van uh, fractiediscipline. Nou, in dit geval mogen alle senatoren volgens hun eigen eer en geweten hun, hun keuze maken. Uh, dat, is, dat is één ding. En ten tweede is het natuurlijk ook uh, wel interessant... En, en, uh, om te zien uh, ja, hoe dit afloopt... omdat uh, Pia Dijkstra zelf daar al jaren mee bezig is. Zij vindt het een heel belangrijk onderwerp. Um, uh, je, je kunt je misschien nog de emoties herinneren... bij haar en bij D66-leider Alexander Pecht tot op het moment dat deze wet in de Tweede Kamer uh, werd aangenomen. Dus er staat voor haar persoonlijk ook uh -huh. wel heel veel uh, op het spel. Nou, mevrouw Wind. Uh, u uh, bent er enigszins bij betrokken, ook nou ja, door uw werkzaamheden. Maar u hebt ook ingesproken in een hoorzitting in de Eerste Kamer afgelopen zomer. Ja. Um, ja wat, wat, wat is uw belangrijkste punt? Want u, u bent uh, voor het wetsvoorstel van mevrouw Dijkstra, hè? om het ja, maar dat zo te klopt. zeggen. Ja. Ja. ja. Wat is uw Ik belangrijkste denk... argument daarvoor? Ja, wat ontzettend belangrijk is... is dat nu uh, een groot deel van de mensen niet weet... op het moment dat het speelt... Uh, als iemand ja, gaat als overlijden in een ziekenhuis... Aan, en potentieel donor is... dan wordt in het register gekeken of iemand uh, geregistreerd mm -hmm. is. En dat wordt met de nabestaanden besproken. Wat het geval nu is... dat ongeveer 60% van de Nederlanders niet is geregistreerd. Dus dat betekent dat op dat moment uh, de nabestaanden niet als er nooit over gesproken is, ook niet weten wat diegene zelf heeft gewild. Wat toch het allerbelangrijkste is. En deze wet uh, maakt het anders dat in principe iedereen is geregistreerd. Met ja, nee, een keuze die je aan iemand anders overlaat. Of indien je geen uh, registratie mm -hmm. hebt laten vastliggen... niet hebt gereageerd, dan staat er geen bezwaar. Ja. Maar... En daarmee wordt het ja. met... Uh, hij wordt er wordt met mensen gesproken. Iedereen heeft de kans gehad en heeft eigenlijk zich moeten laten registreren. Ja. Uh, dus dat maakt dat deze wet anders is dan uh, de huidige praktijk. Ja, en u, uh, u, u weet hoe, hoe, hoe dringend uh, het nodig is dat er meer uh, donoren komen. Uh, dat dat, dat ja. merkt, merkt u elke dag? Ja, absoluut. Er staan heel veel mensen op de wachtlijst. Er overlijden ook veel mensen op de wachtlijst. Dat is denk ik algemeen bekend bij iedereen. Mm -hmm. En wat wij in de praktijk zien in een ziekenhuis... is dus die 60% geen registratie. En dat uh, mensen op dat moment het heel moeilijk vinden. Eigenlijk, he, er gebeurt iets uh, vreselijks. Iemand gaat overlijden. De behandeling wordt gestopt bij een patiënt. Um, en dan uh, kan orgaandonatie daarna plaatsvinden... Als de nabestaanden daarmee eens zijn. En het, het feit dat iemand gaat overlijden... dat is natuurlijk de grote ramp die gebeurt mm -hmm. voor nabestaanden. Ja, en soms is daar geen ruimte meer voor om dan te bedenken... wat er na die dood nog kan gebeuren, dat organen gedoneerd kunnen worden. En als daar van tevoren over gesproken is... wat deze wetgeving toch ook wel een beetje dwingender maakt... van spreek erover, denk erover na en stel het niet uit... Uh, en ik denk dat dat uiteindelijk een verschil kan maken... dat mensen er meer over gaan spreken... en het ook aan elkaar duidelijk maken wat iemand wil na zijn overlijden. Mm. En dat maakt het voor nabestaan en dat zien we in de praktijk... Een, een stuk makkelijker op dat moment. Omdat zij van iemand gehoord hebben, ik wil donor zijn... als het zover zou, zou uh, komen. En besef maar dat maar een heel klein percentage van uh, alle mensen... Uh, maar uiteindelijk donauk kan zijn. Want mm -hmm. je moet op een intens verkeer onder bepaalde omstandigheden overlijden. Ja, dus, de, de, dus er blijft uiteindelijk, om het maar even oneerbiedig te zeggen... niet heel erg uh, veel van, van over uiteindelijk. Hè? Van, van het grote aantal mensen dat je misschien t, tot je beschikking hebt. Of het ja. grotere aantal ja. mensen. Het is een onderwerp dat, dat u bezighoudt. Maar ook heel veel uh, mensen die we op straat tegenkomen. Uh, verslaggever Harm van Attenveld was bij het in Hilversum En vroeg bezoekers daar hoe zij de discussie volgen. En nou, ik volg het dagelijks, voor mij van essentieel belang, want ik zit te wachten op een donorhart. Ik heb nu een steunhart en uh, dat moet omgezet, omgezet worden naar een uh, donorhart, maar ja, dat duurt een jaar of drie tot vijf. Het aantal donoren is te laag. Ja. Ja, dat zijn behoorlijke wachtlijsten. Als ze nog iets aan ons hebben, nou ja, prima. <lacht> maar dat denk ik misschien niet. We hebben al nieuwe knieën en heupen en schouders en uh, nou de leeuwen... Ik weet niet De lever. of dat ze nog iets. Ja, misschien. <laughs> ik heb nooit veel gedronken, dus ja, maar. Ik weet eigenlijk niet tot welke leeftijd dat ze eigenlijk uh, echt die, die organen. wat ze daarmee kunnen nog. In verband uh, met het overlijden van mijn uh, schoondochter is daar wel over gesproken, ja. En die had het wel komen zien. Dus, en haar organen zijn ook ter beschikking? Ja, dat gestoven. is uh, allemaal uh, gedaan, ja. En ik zelf uh, persoonlijk uh, sta er ook wel open voor. Heeft u nu een donacodicil? Nee, dat heb ik niet. Ik vind het wel een beetje eng eigenlijk. Wat vindt u eng? Nou, dat mensen zomaar, gaan beslissen over zomaar, dingen die... Ja. We uh, gaan die er natuurlijk, Als, als het allemaal gebeurt zoals het hoort te gebeuren, dan is het mooi. Maar daar heb ik geen, niet vol vertrouwen in. Wat ik ook heb gehoord is dat dan evengoed nog de familie erover kan beslissen. En daar ben ik het niet mee eens. Want? Uh, ik beslis zelf dan. En niet als ik ben overleden, dan nog een keer mijn familie. Net goed als dat ik een testament maak waarin ik dingen bepaal... vind ik ook dat ik uh, dit soort dingen mag bepalen. Ik wil best donor zijn, maar dat maak ik zelf uit. En ik wil niet gedwongen worden. Het geeft mij min of meer een idee dat de staat... die wil zich gaan uh, ontfermen over jouw lichaam na je, na je dood. Uh... Dus u wil wel donor worden? Ik wil wel donor worden, maar ik wil me niet laten dwingen. Maar dus... wordt het straks automatisch... Ja, maar dat ga, daar ga ik nee op invullen. Da, dan zegt u, dan, zeg... dan laat ik vastleggen dat ik het niet wil. Ja, dat wordt me opgelegd en daar ben ik het niet mee eens. Ja, dat waren bezoekers van het Tegooi Ziekenhuis hier in Hilversum. Mevrouw Winst, Tineke Winst, transplantatiecoördinator van het UMC Maastricht. Um, stel, deze wet uh, komt er, hè? de wet van uh, mevrouw Dijkstra. Hoe verwacht u dat, dat de ontvangst dan uh, gaat zijn? Dat, hoe, hoe het dan gaat lopen? Uh, ja, dat, dat is natuurlijk... Ten eerste moet deze wet er al doorkomen. Dat blijft natuurlijk heel erg spannend. Ja. En ik denk wat die meneer net in dat commentaar zei van, uh, ik ben, ik wil best wel donor zijn, maar ik wil niet dat de staat over mijn organen beschikt. Ik denk van, ja, de staat beschikt niet over, uh, die meneer's organen of een niemands organen. Het maakt alleen maar dat ik denk dat het, het zelfbeschikkingsrecht juist ten goede komt als iedereen, hij, mensen voelen zich misschien gedwongen om iets uh, in te vullen, maar misschien maakt het mensen ook niet zoveel uit en dan staan ze inderdaad als geen bezwaar. Het maakt dat uh, mensen uh, juist het, mensen hebben het recht over hun eigen organen te beschikken. En deze wet maakt dat nog iets mm. scherper, naar mijn idee. Ja, het wordt als... een hele spannende middag, ja. uh, daar ook uh, voor u nog. Ik dank u wel uh, tot zover, mevrouw Wind, transplantatiecoördinator... van het UMC in Maastricht, sterkt nog de komende tijd. Remco Teulings, uh, zodra ja. je iets hoort, dan uh, meld je het, hè? Ja, zeker. Nou, op dit moment loopt de vergaderzaal van de Eerste Kamer... langzaam weer vol. Uh, het zou tot tien voor vier uh, geschorst zijn. Dus dat okay. klopt. Het gaat allemaal iets drager in de Eerste Kamer. Dus het uh, luurt even als ze hmm. allemaal... Zijn. Dus ik, ik hou het in de gaten. Okay. Ze gaan zo stemmen. Ga ik met Lambert praten? jo branding vandaag. Nou, kom maar op. Ja, Het verhaal van de 17-jarige Amerikaanse snowboarder Red Jarrett wordt veel gedeeld vandaag. Hij versliep zich namelijk voor zijn Olympische wedstrijd, omdat hij de avond ervoor te lang naar Netflix had gekeken. Hij werd wakker gemaakt door zijn kamergenoten, mede-atleet Kyle Mack. Arriveerde nog maar net op tijd bij de start. En toen bleek dat hij zijn officiële wedstrijdjas was vergeten mee te nemen. Nou, daar was Mac weer de reddende engel. Hij gaf zijn jas aan Red Jarrett en hij ging van start en geloof het of niet, hij haalde uiteindelijk de gouden medaille. De eerste gouden medaille voor Amerika. Er ontstond nog wel even wat commotie vanwege zijn woordgebruik naar de finis, want nadat duidelijk was dat hij goud had gewonnen, zei hij holy fuck en de NBC zond dat uit zonder censuur. Nou, dat kan allemaal natuurlijk niet in Amerika, maar het is hem gegeven. Okay, welke serie was het op Netflix? Held gezien. Ja, dat weet ik oh, niet. Oh, dat duidelijk ik nog even weten. Dan, uh, nou, als als ik nog is een goede tip, maar goed. Ja, precies. Okay. Dolly Parton! Ja, dit jaar is ja. het 45 jaar geleden dat Dolly Parton's hit Jolene werd opgenomen. Volgens de zangeres is het haar meest gecoverd Vaker opgenomen dus dan I Will Always Love You. Parton nam het liedje over een vrouw die de maîtresse van haar man... vraagt te stoppen met de affaire op in 1973. En het verhaal is gebaseerd op haar echte liefdesleven. Maar de naam Jolien ontleende ze aan een tienjarige fan... die haar op het podium om een handtekening vroeg. Betekende haar definitieve doorbraak als solozangeres... nadat ze vooral succesvol was samen met countryzanger Porto Wagoner. Uh, ja, Jolien, in 2004 werd het door muziektijdschrift Rolling Stone... op de 217e plaats in een lijst van 500 beste liedjes aller tijden gezet. En de opmerkelijkste uitvoering van Jolien is als achtergrondmuziek gebruikt... in een aflevering van de Amerikaanse serie The Blacklist. Hierin is de originele single, die je dus eigenlijk op 45 RPM moet afspelen... afgespeeld op 33 toeren. En meestal klinkt dat niet echt lekker als je mm -hmm. dat bij singeltjes doet. Maar in dit geval ja, krijg je een heel mooi spookachtig liedje. Alt. Mooi hè? Mooi. Ja. Prachtig. Ja. Nou, ja. dit is gewoon ook Dolly Parton, maar dan uh, wat langzamer. Fantastisch. Ja, ja en dan uh, gefeliciteerd. Ik feliciteer je wel. Dank je wel. Iedereen gefeliciteerd. Iedereen die luistert ook gefeliciteerd. Oh, want nou, het ja. is Wereld Radio Dag. <laughs> elke dag Radio Dag. Ja, elke ja, dag. Okay. Maar vandaag is het Wereld Radio ja. Dag. Mm -hmm. En uh, Nederlanders luisteren nog steeds graag naar de radio. Gemiddeld doen we dat 2 uur en 42 minuten per dag. Blijkt uit een meting van het uh, Sociaal Cultureel Planbureau 202 15. Er komt binnenkort een nieuw onderzoek aan. En dan zullen we kijken of het is gedaald of gestegen. De laatste keer was het gedaald. Want uh, in het laatste onderzoek in 2013 luisterden we nog uh, 2 uur en 57 minuten naar de radio. Uh, opvallend genoeg doen we dat nog steeds heel vaak via de ouderwetse radio. 75% van de luistertijd gebeurt nog via een vast radiotoestel. Of uh, de autoradio, of een draagbare radio. En de rest luistert online. En dat is ook de toekomst. Dat, dat het aantal podcast ja. in Nederland is. Uh, Enorm gegroeid. En het aandeel online zal wel stijgen, is de verwachting. Nou, valt een hoop leuks te beleven, inderdaad, in de Wereldtijd Podcast. Dan. Ja, tot slot goed nieuws, want binnenkort is er wellicht een middel waarmee je binnen een dag van je griep af bent. CBS ah, die ook collega's ja, die die dat wel kunnen gebruiken. Zijn, ja, ja. Ja. CBS ja. meldt dat een Japanse medicijnfabrikant een uh, middel heeft ontwikkeld waarmee grieppatiënten in test binnen een dag dus van de griep af waren. Het middel baloxavir werkt anders dan andere antigriepmiddelen zoals Tamiflu. Uh, de snelheid waarmee de griep wordt tegengegaan wil alleen niet zeggen dat je ook meteen van je klachten af bent. Het virus is weliswaar meteen dan uit je lichaam, maar uh, je bent dus nog niet van alle klachten af. Ja, wat heb je er aan? Vraag je dan af, ja. maar goed. Wat heb je er dan aan? Ja, dat, geen idee, maar ja. misschien dat je toch iets sneller opknapt dan wanneer okay. je het niet uh, slikt. En uh, intussen is er in Amerika, want daar is de griepepidemie erger dan ooit, ook bezig met een test uh, met ultraviolet licht, om op die manier het griepvirus ah, te okay. verslaan. Ah, nou dat klinkt best wel plausibel. Uh, speaking of which, werd uh, we Lara nog maar een keer uh, van harte het Ja, wetenschap. En ze wordt uh, wederom vakkundig vervangen door uh, Mark Visser, zo tegen bij uh, nieuws en co alles van onze uitzending na te lezen op eenvandaag.nl ik wens u nog een hele fijne middag thuis bij Avrotros.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 Jurgen van den Berg. Jij komt ook elke dag op de schaatsen. Ik kom op. altijd schaatsend hier naar de studio, ja, dat klopt. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle uh, kanten. Eef, ik heb jullie die begroting Nou, ja. Ja, Ik jou net ook. Ik ja, jullie ook. Ja, ik jullie ook. Nooit meer dubbelwerk. Automatiseer je projecten met één handige online tool. Teamleader. Work smarter. Wij van ZeeTours willen graag een experimentje met u doen. Sluit uw ogen en denk aan een cruise.